Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal: de politie heeft de handen vol aan dreigtweets. Er worden per dag 35.000 dreigtweets verstuurd. Eerst het NOS-journaal, Mark Visser. Het kabinet wil in totaal 370 militairen naar Mali sturen. Dat staat in een plan dat het kabinet waarschijnlijk morgen bekend maakt.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 De Tweede Kamer en het kabinet lijken het in grote lijnen eens... over het streven naar meer academici voor de klas. VVD-Kamerlid Duizenberg stelde gisteren voor om vanaf 2020... de bovenbouw van het VWO alleen nog maar les te laten geven... door docenten met een universitaire opleiding. Staatssecretaris Dekker is positief, maar plaatst ook praktische kanttekeningen. Zo zijn er in de bovenbouw van het VWO vakken... waarvoor geen academische opleiding bestaat, zoals gym en cultuur. Ook wil Dekker niet dat zittende leraren met een hbo-achtergrond in 2020 hun baan kwijtraken. Dat uitgangspunt begrijp ik helemaal, neem ik mee. Maar dan moet u ook oog hebben voor nou, een aantal van deze praktische dingen en de haalbaarheid uh, daarvan. En dan denk ik dat we een heel eind kunnen komen. Het uitgangspunt van de VVD wordt gesteund door een kamermeerderheid van in elk geval PvdA, SP, PVV en D66.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 In Helmond zijn twee agenten gewond geraakt door een steekvlam in een woning. Mogelijk had de bewoner het gas opengedraaid. De politie was gewaarschuwd dat de man zichzelf iets wilde aandoen. Daarom zijn de collega's de woning binnengegaan. Hebben heel kort contact gehad met de bewoner. Maar eigenlijk op hetzelfde moment ontstond er een steekvlam. Twee collega's hebben brandwonden opgelopen. Zijn daar in het ziekenhuis aan behandeld. Maar zijn gelukkig inmiddels weer thuis. De bewoner van het huis in Helmond is dood aangetroffen. De eigenaar van een dierenwinkel in Rotterdam moet een jaar de cel in... omdat in zijn winkel in juni 140 dode dieren werden gevonden. Volgens de rechtbank heeft de winkelier de dieren... de noodzakelijke verzorging onthouden. Hij liet onder meer dingo's, chinchilla's en ratelslangen verhongeren. De rechtbank denkt dat de kans op herhaling groot is... en daarom mag de man vijf jaar lang niet in dieren handelen. Doet hij dat wel, dan moet hij nog eens twee jaar naar de gevangenis. In Den Haag is de nieuwe euromunt gepresenteerd met koning Willem-Alexander erop. Staatssecretaris Wekers onthulde de munt samen met ontwerper Erwin Olaf. Die heeft gekozen voor een afbeelding die niet helemaal plat is, maar relief bevat. Ik zou eerder zeggen, ik heb geprobeerd het op te bouwen uit facetten. Zoals je een diamant hebt. Het zijn allemaal vierhoekige facetten. En dat heb ik expres gedaan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 Morgen vallen er in het westen, midden en noorden buien. In het zuiden regent het pas dan s avonds. En ook in het weekend is het wisselvallig met soms veel wind. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dan de verkeersinformatie, John aan. De teller staat op 235 kilometer. De meeste files staan rond Rotterdam en Utrecht. Er zijn wel veel ongelukken gebeurd. Ondermiddel op de A9 richting Diemen bij knooppunt Diemen. Daar staat 3 kilometer. Bij knooppunt Diemen is de verbindingsweg naar de A1 richting Amsterdam afgesloten. Op de A16 zijn ongelukken gebeurd op beide rijbanen bij knooppunt Ridderkerk. Richting Rotterdam staat 2 kilometer. Daar is de rechterreis ook dicht. Op de andere rijbaan richting Breda staat 9 kilometer. Daar is de de verbindingsweg naar de A15 richting Gorkum afgesloten. Door de polderbijen op de A16 staat het flink vast op de A20. In beide richtingen staan lange files voorklopend te plein. Dan de A27 in de richting Almere. Daar is een ongeluk gebeurd bij Utrecht-Veemarkt. Er staat 3 kilometer file en de linkerrijs ook is daar dicht. In het noorden van het land op de A28, Groningen richting Assem, staat tussen klopend Julianaplein en Afrit Eelde 7 kilometer door een ongeluk. Bij de Afrit Eelde is de linkerrijs ook dicht.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 Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Het NOS Radio in Journal. Lucella Carasso. Zeven minuten over zes is het. Syrië heeft de installaties voor chemische wapens vernietigd. Twee maanden nadat minister Kerry van de Verenigde Staten zich krachtig uitsprak tegen het gebruik van die wapens. The world's most heinous weapons must never again be used against the world's most vulnerable people. Nou, missie geslaagd. Dat is de boodschap vandaag. Christian Chartier van de OPCW... dat is de organisatie die toezicht houdt... op naleving van afspraken over chemische wapens... is tevreden over het bereikte resultaat. Per dag worden in Nederland miljoenen tweets verstuurd. Waaronder zo'n... We weten nu... en we hebben ook hard voor gewerkt in samenwerking met Syrië...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 Dat zijn Christian Charchier van het OPCW tegen Roel Ik heb uh, nu contact met Sigrid Kaag, het Nederlandse hoofd van de missie... die uh, heeft moeten toezien of toeziet op de vernietiging van de wapens in Syrië... de chemische wapens. Goedenavond. Goedenavond. U bent op dit moment um, in Den Haag op het hoofdkantoor van de OPCW. U heeft daar net een bespreking achter de rug. Is iedereen inderdaad zo opgetogen over het resultaat? Nou, opgetogen is misschien niet het juiste woord. Ik denk dat men heel tevreden is met het, met, het eerste, met het eerste resultaat van deze eerste fase natuurlijk. En dat is, dat is inderdaad een, een, een milestone die behaald is. Uh, in hele goede samenwerking inderdaad, zoals ik net ook hoorde van mijn collega uh, met de Syrische autoriteiten. En het is een belangrijke milestone en inderdaad de meest kritische... De uh, installaties zijn uh, in, inoperable, zoals het dan heet, gemaakt. En het is uh, onderdeel van het uh, gehele vernietigingspakket met de, met de einddatum natuurlijk uh, mid juni 2014 als, als einddatum, zoals gestipuleerd door de, door de Veiligheidsraad in haar resolutie. Ja, en is, uh, hoe, hoe weet u zeker dat inderdaad alle installaties zijn vernietigd en dat er niet ergens nog een geheime plek is waar wat kan gebeuren? Ja, die vraag wordt uh, inderdaad heel vaak gesteld. Op dit moment gaat uh, de OPCD en onder begeleiding van de TN gaat uit van... De, de, de oorspronkelijke verklaring van de Syrische autoriteiten. En in goede samenwerking is alles nagegaan en wordt een plan uitgezet. Uh, midden november is de, de, de nieuwe mijlstone waar aan de uitvoerende raad van de OPCW een, een, een volledig plan uh, wordt, wordt, uh, wordt voorgelegd ter, ter uitvoering en ook ter adoptie. En dan worden daar een aantal volgende stappen uh, nagegaan. Op dit moment, uh, gebaseerd op alle informatie die beschikbaar is ook aan, aan de OPCW en de gezamenlijke missie... Uh, is, is alles in orde. En wordt die informatie dan ook nog vergeleken, ja misschien mag u dat niet zeggen hoor, maar ik vraag het toch maar voor de zekerheid, met informatie van inlichtingendiensten uh, uit het buitenland die, die in het verleden dingen over Syrië verzameld hebben? Het OPCW heeft daar een specifiek protocol voor. Als lidstaten reden hebben uh, om aan te nemen dat, uh, dat de verklaarde informatie niet overeenkomt met uh, vermeende realiteit... dan is daar een, een interne procedure bij de OPCW voor conform het verdrag. Ja, en uh, hebben ze moeten terugvallen op dat protocol? Met andere woorden, was er achterdocht dat er misschien toch nog iets anders was bij de autoriteiten? Op dit moment gaan we volkomen uit van, van goede uitvoering, goede samenwerking. En we zijn in. In een, in een eerste fase onder hele moeilijke omstandigheden, zoals je weet, uh, in, in onder oorlogsomstandigheden. En uh, alle aandacht is gericht op de, op, de, op de samenwerking, op de verklaring, op vergelijken van informatie. En in die eerste fase van, van vernietiging van, uh, van, van de belangrijkste uh, uh, instrumenten en, en apparatuur uh, dat, dat chemische wapens zou helpen produceren. Ja, en de, en de volgende fase is dat dan ook het, het vernietigen van uh, de dingen die er nu nog zijn, dus niet alleen de installaties, maar ook de wapens die er. Al zijn. Uh, dat klopt en dat, uh, zoals u weet het persreportage, maar dat wordt allemaal in feite voorgelegd op 15 november. Uh, dan, dan legt Syrië formeel haar plan voor aan de uitvoerende raad dan worden de volgende stappen voorgelegd... en inclusief de optie vervoer van bepaalde wapens het land uit naar een derde land. En dat is natuurlijk een heel complex proces aan zich. Dat heeft ook juridische componenten... maar ook de verdere volledige vernietigingen die dan gebaseerd gaat plaatsvinden. En heeft u dan ook nog met uw missie in de tussentijd de mogelijkheid om te kijken... wat er misschien wellicht bij de oppositie aanwezig is aan chemische wapens... of is het puur op de autoriteiten gericht? Maar het gaat bij de OPCW, maar u kunt daar beter ook bij de OPCW uh, nog navraag mee doen... het gaat bij de OPCW altijd om verdragspartijen. Syrië is tot het verdrag toegetreden. Dus het, het, het, dit mandaat richt zich op naleving door Syrië uh, conform het verdrag... en wat de verwachtingen zijn binnen de marges van het verdrag. Ja, en dat is dus inderdaad gericht op de autoriteiten. Hoe, hoe was het daar voor u, voor uw team, om daar, daar te werken? Want wij stellen ons daar zeer gevaarlijke omstandigheden bij voor. Nou, Het is ook gevaarlijk inderdaad en wij genieten natuurlijk uh, uh, bescherming van de missie. De VN uh, doet ook zijn best om de, om de hele missie, de geïntegreerde missie, zo optimaal te beveiligen. Uh, analyses te doen, uh, speciale apparatuur, we hebben beveiligde wapens, maar je bent nooit helemaal veilig... Uh, uh, er woedt een oorlog. Um, um, dus het is, het is inderdaad het is, het is een risicovolle missie. En dat staat ook heel duidelijk in alle rapportages die we verrichten. Het is ook een, aanwezig in een rapport wat ik dinsdag aan de Veiligheidsraad ga aanbieden. En dat blijft natuurlijk een enorm punt van zorg. Ook in de volgende fase in de uitvoering. Um, en, maar we zijn ervoor. Het is een, een enorm belangrijke missie voor Syrië. En ik denk ook uh, voor de mensheid. Ja, want, want u gaat zelf in die volgende fases ook terug nog naar Syrië. U, u, u zult daar nog vaker zijn. Ja, ik, ik zal er regelmatig naartoe gaan. Uh, ik ben er net vorige week inderdaad geweest. En ik, uh, ik ben nu op een ronde overlegd met uh, belangrijke lidstaten. En ik ga naar de Veiligheidsraad toe uh, volgende week. En dan, dan ga ik inderdaad weer terug. Het, uh, het, is, uh, het is een risicovolle operatie, maar een heel belangrijke operatie. Ja, en ontmoet u dan ook president Assad uh, op uw missie? Of moet u met andere mensen zaken doen? Nou, je, uh, in principe voor, de, voor, voor het functioneren van de missie... hebben we belangrijke uh, tegenpolen in de minister van Buitenlandse Zaken... en de vice-minister van Buitenlandse Zaken en zijn team. Uh, dat zijn de belangrijke elementen. En de, de, daar heb ik tot nu toe mijn besprekingen mee gevoerd. Ja, en, en, en nog één vraag, een laatste vraag. Was u verbaasd dat het eigenlijk zo soepel ging met de autoriteiten? Uh, nee, het is, Syrië heeft duidelijk te kennen gegeven dat... Uh, uh, uh, het verdrag willen naleven. En de samenwerking is uh, tot nu toe uh, heel constructief verlopen. Dus geen verbazing. We, we, we, ik denk dat alle partijen graag het momentum uh, willen volhouden. En uh, er zijn nog wellicht uh, onverwachte problemen als we verder gaan, maar die zijn op dit moment niet te voorzien. En we, we gaan uit van de van de van de goede inzet. Uh, zoals een collega van het OPCW net tegen mij zei. Het gaat ook heel erg om de, om de, de intent, hè, om, om de. De, de, de, de, de inzet van de verdragspartijen. En tot nu toe kunnen we rekenen op, op goede samenwerking. Dus daar gaan we tot nu toe... Uh, we hebben ge, absoluut geen reden om daaraan te twijfelen. Nou, dank, uh, mevrouw Kaag, dat u tussen alle besprekingen door uh, met ons wilde spreken hierover. En uh, wij horen de komende maanden ongetwijfeld nog veel van u en uw missie. Dank u wel. Ja, veel dank hoor. Dag. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, dat was Sigrid Kaag. Dus het hoofd van de missie die moet toezien... op de vernietiging van chemische wapens in Syrië. En fase 1 was dus goed verlopen. Dan uitgeverij Sanoma. Die gaat grondig reorganiseren. Naast de 500 banen die verdwijnen... gaan er ook 32 tijdschriften in de verkoop. Jeroen de Jager staat in de International Magazine Store. Dat is een tijdschrift de Handel in Breda... waar ze ook na zessen open zijn vanavond, Jeroen. Koopavond. Je, ja, koopavond Tref je daar nou ongeruste klanten aan... die zich afvragen of hun uh, favoriete blad nog wel blijft bestaan? Nou, misschien even deze manier proberen. Uh, u heeft net twee bladen gekocht. Uh, ja. Wat is het? Uh, ja, de roots. En dat is het blad wat gaat verdwijnen, meneer. Wat op de stapel uh, ligt. Uh, ja. Of wat samen gaat, of wat uh, gaat verdwijnen. Dat vind ik toch heel jammer eigenlijk, ja. Want uh, ja, het is een blad wat ik elke maand eigenlijk wel graag lees. Er staan hele leuke uh, ja, verhalen in en ook foto's. Het ja, is een natuurblad, of wat is het? Een natuurblad, ja. Okay. Het is uh, oude grasduinen, zeg maar. Die nee. is vernieuwd. Merkt u eigenlijk dat u minder tijdschriften koopt al de laatste tijd? Nee. Dat niet? Nee, eigenlijk niet. Even kijken, kijken optellen die twee, want het zijn al twee, Duiken en uh, Roots. Ja. Dit heette vroeger trouwens anders, hè, Roots? Dat heette vroeger grasduinen. Grasduinen, ja. ja. En bij elkaar is het 1195 1195. Nou, daar ben je weer mooi klaar mee. Ontdekken. Hier staat ook nog een oudere meneer. Wanneer heeft u eigenlijk voor het laatst tijdschrift gekocht? 55 jaar geleden. Moet je nagaan. En u kocht al veel? Ja, ja ik, ik kocht heel veel. Ja. Soms kocht ik de Panorama, Elsevier, de Haagse Post. Laten we even zien wat u heeft. Ja, heb ik de Mononkel. Ah, dat is een dikke. Ja. Wat kostte die bij elkaar? 23 euro is hoeveel. Dus door u komt het niet zeg maar dat het slecht gaat met Sanoma? Nou, want ik kocht, vroeger kocht ik toch meer. Ik let ook nou toch op de prijs op een of andere manier. En als u dan dat nieuws hoort over Sanoma? Ja, maar wat mis je eraan? Dan vind ik ook natuurlijk... Ah, de artikelen die erin verschijnen, het niveau... daar zie je toch over de hele linie naar beneden gaan. Is het minder geworden, zegt u, de afgelopen jaren? absoluut minder ja? geworden, ja. ja zeker. Wat hoor ik nou? U komt hier bijna elke dag? Ja. Echt waar? Ja, echt waar. Je koopt ook elke dag? Ja, meestal wel. Ik heb zo mijn dagen, dat ik mijn Duitse of mijn Franse bladen... dat ik weet dat die nieuw uitgekomen zijn, dat ik die hier kom kopen. Een lichte tijdschriftenverslaving. Koop... Alles Snapt maar... u het, dat het lastig is in tijdschriftenland? Ja, het ligt niet aan u, maar... Ja, maar ja, het is uh, in alle branches lastig hè, op dit moment. En het is eigenlijk min of meer een vorm van luxe. Toen u vanochtend uh, hoorde over dat nieuws van Sanoma... Ja, dat zat er al aan te komen. Dat zat er aan te komen, zegt ja, hij? Ja, ja, ja. ja. Waarom? Het is die blaaien ook, net als de panorama en de revue en zo. Het is allemaal minder. Er zijn geen serieuze onderwerpen meer in. Is het niet onvermijdelijk dat er een heleboel tijdschriften moeten verdwijnen... omdat er een soort verzadiging optreedt... en omdat internet zijn intrede heeft gedaan? Zonder meer. Geloof. Want we hebben er wel veel. De mensen die nou wel... Uh, nog kopen, die vullen we er toch aan. Ik koop ook al minder als dat ik er voorheen deed. Want als ik denk, hé ja, dat vind ik het niet waard... voor dat één artikel, dat tijdschrift te kopen... voor zes of zeven of acht euro. En dan ga je toch weer zeggen... Oh, even een artikeltje, kijk even op internet. Of... En zo gaat het weg. Wat gaat u nu kopen? Nu ga ik de Franse Parimets en de Nederlandse Grazia. Gaat ook verdwijnen trouwens, die Grazia, Die stond Grazia, ook op het lijstje. Oh. Samengevoegd of verkocht? Oh ja, om die gaat vast samengevoegd. Want dat is best wel een... Uh... Uh, ook qua mode en zo is dat best wel een uh, leuk blad. Veel leesplezier. Ja, dus in ieder geval. Ja, dankjewel. ja okay. dankjewel. Claudia van Dongen nog even hier van, uh, van de Winkel. Uh, ja, Voor u, wat denkt u als die bladen gaan verdwijnen? Uh, ja, heel jammer. Uh, er komen welke bladen bla bij. Dus uh, er komen iedere. Nieuwe advertentieruimte ook weer? Uh, ja, absoluut. Ja. Ja. Dus misschien is het een beetje zuivering van de markt? Ja, ja, het wordt meer verspreid, de advertentiemarkt. Iedereen krijgt een klein beetje nu. Dat is ja. denk ik aan de hand. We gaan meemaken wat er verdwijnt ja. en wat er in de, voor in de plaats komt. Oh, Dank u wel dat ik hier het gast mocht zijn. Graag gedaan. Jo. Jeroen de Jager vanuit Breda. John Sahoka, 250, nee, 235 kilometer was ja. het net nog. Ja, nou, de teller staat nu op 199 kilometer. Dat lost eh, nou, nog niet echt veel op, hoor. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Nou, laat ik maar de belangrijkste noemen. De regio Rotterdam op de A16 richting Breda. Er staat 10 kilometer tussen Kroop en en Ridderkerk. Daar is de verbindingsweg naar de A15 richting Gorkum afgesloten. Daardoor staat het ook flink vast op de A20. Richting Gouda staat 10 kilometer voor Knoop in Op de andere rijbaan staat 7 kilometer voor het plein. En in het noorden van land gond op veel vertraging door een ongeluk... op de A28 vanuit Groningen richting Assen. Daar staat tussen Groningen-Zuid en Afrit Eelder 8 kilometer. En al het verkeer wordt daar via de Op en Afrit Eelder omgeleid. Het is 20 minuten over 6 U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Dreigen via Twitter of Facebook, dat lijkt voor steeds meer mensen de normaalste zaak van de wereld te zijn. Social media experts bij de politie hebben er echt hun handen vol aan, dat hoorde verslaggever Harold Brouwer. Per dag worden in Nederland miljoenen tweets verstuurd. Waaronder zo'n 35.000 bedreigingen. 200 dreigtweets zijn zo serieus dat de politie actie onderneemt. We proberen erachter te komen wie degene is die de tweet verstuurd heeft... wie de ontvanger van de tweet is. Martine Vis is binnen de nationale politie verantwoordelijk voor social media. We zijn hier bij OSINT, Open Source Intelligence. Hier zitten politiemensen die social media scannen. Ik zie het, er wordt gekeken op Twitter, op Facebook. Klopt, eigenlijk alle social media die in gebruik zijn bekijken wij ook. Wat is nu een serieuze dreigtweet? Ja, dat hangt erg af van de context. Uh, dat hangt niet alleen af van de woorden. Natuurlijk kunnen woorden heel bedreigend zijn. Nou, als ze zeggen dat je met een vliegtuig een gebouw vliegt, moeten ze het serieus nemen. Op de Call Single in Rotterdam staat een groepje jongeren. Maar als je zegt, want ik wil dat je dood bent, dat is uh, niet zo heftig. Wacht even, is de, vind je dat niet serieus genoeg? Nee. Je weet toch niet of het echt is? Soms kan het heel simpel zijn dat we een tweet terugsturen van... hou daar eens mee op. Ja, ik wil dat je dood bent of zo, maar dat, ja, dat gewoon een uh, soort van... Dreiging is een beetje, misschien maar meer ook niet. Soms kan het zo zijn dat we iemand aan het bureau uitnodigen... en daar een streng gesprek mee hebben. Je neemt het niet zo serieus? Nee. Het kan ook in het ergste geval zijn... dat we iemand voor een daadwerkelijk strafrechtelijk feit moeten aanhouden. Zoals vorige maand. In Haarlem zijn al de hele ochtend twee winkels van V&D dicht. Want er is terreurdreiging op internet. Een context waarin mensen aan het radicaliseren zijn... of er echt iemand is waarin je de boosheid eraf spat... dat zijn dingen die wij extra serieus nemen. U wordt een verslag van Harro Brouwer. De overheid moet uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland... voorzien van eten, kleding en onderdak. Dat zegt het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa. En dat, uh, die uitspraak volgt op een klacht van de protestantse kerk in Nederland. Geesje Werkman is vluchtelingenspecialist van Kerk in Actie. Dat is onderdeel van de protestantse kerk in Nederland. Goedenavond. Ja, goedenavond. Teg, wat, wat vindt u ervan uh, hoe er uh, door de raad of door het comité van de Raad van Europa is gereageerd op uw klacht? Ja, dit is nu een uh, voorlopige voorziening, hè, een intermezzo. Ik ben heel erg blij, want uiteindelijk waar ik het blijst om ben is dat uh, deze mensen ook rechten hebben, mensenrechten. Ja, het de ministerie... mensenrechten, daar ben ik enorm blij mee. Het ministerie zegt in een reactie dat het oordeel niet bindend is en ook voorlopig. Hè. U heeft het ook over een voorlopige voorziening. Ja. Um, ze gaan nog geen actie ondernemen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik zit op dit moment ver weg. Dus ik heb dat, ik hoor dat nu van u. Uh, ik vind dat jammer, want uiteindelijk is het een uitspraak van een hoger orgaan. En dat is natuurlijk prachtig dat we in Europa. Andere mensen hebben die daarop kijken en die dan zeggen van... ja, aan uh, deze rechten, dat zijn minimale rechten, daar moet je aan voldoen overheid. Dat gaat om de menswaardigheid, dat gaat om het leven zelf. Hè, want op straat kun je komen te overlijden. Als je, als je het goed bekijkt, op je teper beschouwt, dan heb je geen eten. Nou, dat, dat zijn de hele minimale mensenrechten en daar moet je aan voldoen. En het is prachtig dat we dat in een regio als Europa, dat we dat hebben... en ook een ander hebben die daarop toeziet. Goed, het is afwachten, de definitieve uitspraken en dan wat het kabinet ermee doet. Dank in ieder geval voor uw reactie op dit moment, mevrouw Werkman. Goedenavond. Ja, graag gedaan. Na 36 jaar verdwijnt er een begrip in Amsterdam. De studentendiscotheek Dansen bij Janssen sluit de deuren. Danny de Munk vereeuwigde de uitgaansgelegenheid al een keer in het nummer Mijn Stad. Je bent op je hoeders, vooral saterdag. Dansen bij Janssen. Zarin Chardou is eigenaar van Dansen bij Jansen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, nog één avond? Uh, ja, vanavond. En, en wordt dat een speciale avond? Uh, dat wordt een heel memorabele uh, avond. Uh, uh, want eigenlijk uh, iedereen die tijd heeft om nog één keer Dansen bij Jansen te beleven... die uh, probeert er vanavond bij te zijn. Dus er komt heel veel uh, oud-personeel en dj's en bezoekers om voor een allerlaatste keer hun clubje te bekijken. Ja, moet je daar een kaart voor hebben? Of, of is het wie het eerst komt, uh, die kan erin? Uh, ja, wie het eerst komt, kan erin. En uh, ik denk uh, dat het wel na een tijdje vol is. Maar dan gaan er op een, nou, ja, op een gegeven moment ook weer mensen weg. Dus uh, dan komt er vast wel weer plek. Ja, wat is de reden dat, uh, dat u ermee ophoudt? Uh, ik ben nu volgend jaar bijna... Uh, volgend jaar ben ik 40 en, uh, 40? Ja, 40 jaar ja, oud. 40, ja. En uh, het is voor mij niet meer na twaalf jaar uh, mijn, uh, mijn plan van mijn leven... om nog zoveel nachts en overdag bezig te zijn met, uh, met de nachtploeg, met de club. Mm -hmm. En uh, de afstand met uh, de doelgroep wordt ook steeds groter. Dus het is vooral uh, mijn beslissing om uh, iets anders te willen gaan doen. Je groeit eruit, in Ik feite. Ik groeit er een beetje uit. Ja. En uh, we hebben dan bij onze twaalf jaar gedaan... Uh, en ja, een jaar geleden besloten dat we het uh, toch te koop gingen zetten. En, en er en is niet we... iemand die het over wil nemen als zijnde dansen bij Jansen? Uh, nee, er is een hele leuke partij uh, die het overneemt. Dat zijn onze buren. Het zijn ook Amsterdamse jongens die ook heel vaak in dansen bij Jansen geweest zijn vroeger. En uh, die hebben Hanneke's Boom en de Bloemenbar. En die hebben hele leuke plannen. En die kennen het dansen bij Jansen gevoel uh, als geen ander. En wat dus gaan ze eigenlijk... ermee doen dan? Nou ja, ik weet het niet precies. Uh, ze proberen dat nog uh, uh, een klein beetje geheim te houden... om uh, bij de opening over twee maanden zo uh, verrassend mogelijk voor de dag te komen. Maar uh, zij geven wel aan dat het ook uh, laagdrempelig wordt. En ook voor een heel breed publiek. Um, dus niet alleen maar gericht op uh, dan wel house, dan wel hip hop, of dan wel heel... Uh, een ...chique of duur publiek, of uh, op feestcafé, of alleen maar op studenten. Zij willen een, een breed horeca publiek aanspreken. Um, en uh, een laagdrempelig blijven. Dus nou ja, uh, dat zijn ook uh, uh, kernwaarden die Danse bij Jansen heeft gehad. Dus in dat kader denk ik dat Amsterdam absoluut uh, geen uh, plek kwijt is maar wel dansen bij Jansen het begrip kwijt. Ja, zeker. Nou, geniet van uh, die laatste avond daar... en uh, daarna van de nachtrust. <laughs> Zwaar in ja, doen. Bedankt. drie maanden. Heerlijk. Jo. Ja, dankjewel. <laughs> Dag. Dag. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1 nou voor vanavond. Joost Eertman zit klaar. Joost, goedenavond. Hallo, ah, goedenavond. Uh, hij kreeg vandaag drie jaar cel. Uh, over wie heb ik het? Uh, de handelaar in Pythons, Slangen en Schildpadden... spadden hier niet zo ver weg in Rotterdam. Hij liet ze allemaal verhongeren, 140 stuks... Um, in de dierenwinkel waar de eigenaar van was. Maar mijn punt is, uh, waarom komen die dieren daar in die, in die winkel? Omdat mensen er naar vragen. Ja, ja, de exoot als huisdier rukt op. Een leguaan, schildpad, hagedis of papegaai. Zelfs kaimannen worden aangetroffen in badkamers. Het aanbod neemt toe, want ze zijn natuurlijk mooi, spannend en interessant. Maar ook heel gevaarlijk, zo bleek laatst weer... toen een beet van een cobra zijn eigenaar... Maar bijna fataal werd. Het blijven namelijk altijd wilde dieren. En die moet je wat mij betreft niet willen houden thuis. Een slang is geen huisdier, dat is mijn, mijn stelling. Pak je telefoon en reageer als je wil op 081121. Ik heb een slangenbezitter erbij, zometeen. En ook de dierenbescherming geeft de reactie. Een slang is geen huisdier, geen exoten meer in de badkamer. Dat is mijn, mijn stelling. Ik hoop dat u meedoet. Een hekje eens of hekje oneens kan ook op Twitter. Je rechtse roeptoeter is vlakbij. En de dierenvriend ook. Wacht op je reactie hier. Hou je verstand op één. Graag tot zo.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 Bonjour, Monsieur Dupont. Excuses voor le pakketje foodsie. Le paquette farm respons pas. Dus uh, je brengt het nu met de factuur de mon chef. Uh, tout de dokie. Ja, jongens, zo raak ik alle buitenlandse klanten kwijt. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen, FedEx. Heeft uw organisatie de fundamenten al gelegd voor cloudoplossingen? Zodat straks de diensteleveranciers goed worden aangestuurd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 Het kabinet wil in totaal 370 militairen naar Mali sturen. staat in een plan dat het kabinet waarschijnlijk morgen bekend maakt. Nederlandse militairen krijgen twee hoofdtaken in het Afrikaanse land. Het trainen van Malinese agenten en militairen. Het verzamelen van inlichtingen. Voor het laatste gaan er ook vier Apache gevechtshelikopters... met ongeveer 120 man ondersteunend personeel mee.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 In het noordwesten en noorden van het land regent het af en toe. In de rest van het land is het droog. Het regengebied trekt langzaam naar het zuidoosten. Met de nadruk op langzaam, want in het oosten en zuidoosten van het land... daar blijft het denk ik de hele avond nog droog. Vannacht is het dan overal bewolkt. Af en toe valt het wat regen. De hoeveelheden blijven echter beperkt en de temperatuur daalt naar een graad of tien. Morgen ook dan veel bewolking. En vooral in het noorden en westen regent het af en toe. In de rest van het land opnieuw grotendeels droog... maar in de loop van de middag gaat het in Limburg ook wat regenen. En opnieuw geen grote hoeveelheden regen. En de temperatuur die komt uit op zo'n 12 graden. De wind is morgen matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. In de middag en avond krimpt de wind naar het zuiden... en wakkert dan ook geleidelijk aan. In de nacht van morgen op zaterdag passeert een actief lage drukgebied... met flink wat regen en ook veel wind...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 Sorry, daar is de rechte rijstok afgesloten. Op de ring Amsterdam de A10. Daar staat dus de aflet Volendam en het Koenplein de 4 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstoken weer vrijgegeven. Dan de A13 richting Rotterdam tussen Delft en de Rode Roodreis 7 kilometer. De linker staat is daar dicht. En op de A16 richting Rotterdam zat een auto met pech bij Hendrik Ambacht. Blokkeert naar drie rijstoken. Het gevolg is 5 kilometer file. Andere kant op richting Breda staat 10 kilometer bij Klopend Ridderkerk na een ongeluk. En daar is de de verbindingsweg naar de A15, richting Gorkum, afgesloten. Daardoor staat ook flink pas op de A20. Richting Gouda, 10 kilometer voor Knopen het En op de andere rijbaan staat 6 kilometer. En in het noorden van het land op de A28, Groningen, richting Assem Stad bij de afrit Eelde, 6 kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits... Joost Eerdmans. Een slang is geen huisdier. Ja, daar komt hier uw dagelijks dosis gestellingmakerij. Hier is een geheel nieuwe aflevering van Avondspits, verzorgd door WNL. Bel WNL, 0800 1121. Ja, de illegale handel in exotische dieren doet nauwelijks meer onder voor drugs en wapensmokkel. Tropische dieren worden van heinde en verre naar Europa gesleept. Als ze het nare transport überhaupt overleven, is er beslist geen gelukkige toekomst voor ze weggelegd. In ons kikkerlandje vereenzamen ze of sterven ze door stress en verveling. Punt is dat veel mensen geen idee hebben wat ze met een tropisch dier aan moeten. Als ze het eenmaal hebben aangeschaft, dan blijkt ineens dat een hagedis springkanen eet en geen brokjes. Dat vindt de familie niet altijd even leuk en er wordt de hagedis snel bij het asiel gedumpt. Ja mensen, exoten zijn namelijk geen tamme dieren. Die moet je dus niet in huis laten en niet aanschaffen. Een slang is geen huisdier. Wel 0800 -121. Welkom bij Avondspits. Een slang of papegaai hoort niet thuis in de huiskamer, dat zeg ik. En een alligator niet in de badkamer. De gekste dingen maken ze mee, de inspecteurs van de dierenbescherming. Ze komen van alles tegen. Bij mensen thuis, uh, slangen, burrslangen, maakt niet uit. Uh, nou, we hebben die handelaar net gehoord in het nieuws. Drie jaar cel, overigens maar twee voorwaardelijk, dus er blijft niks over. Die man mag, als hij het een beetje slim aanpakt, weer over vijf jaar wat, uh, wat meer gaan handelen. Schandalig. Maar het gaat erom, we moeten het niet willen als maatschappij. Geen. Sensatiedieren, zie ik hier iemand al zeggen. Die moeten we niet in huis halen. De dierenbescherming vindt ook dat Exoten helemaal niet als huisdieren gehouden mogen worden. Die dringt aan op plaatsing op de zogenoemde positieflijst... waarop dieren staan die zonder vergunning door particulieren gehouden mogen worden... Uh, ik ben het daar geheel mee eens. Zometeen hoort u Rinus Hitzert. huis van de dierenbescherming afdeling Rijnmond. En eerst een slangenbezitter zometeen. Walter Getruier. Hij is ook uh, volgens mij voorzitter. Maar hij is in ieder geval van de platform verantwoord huisdierenbezit. Maar eerst u 0800 1121. Laat uw reactie vliegensvlug weten. Vindt u dat slangen kunnen of niet achter de voordeur? Sjoerd is het ermee eens. Een wolf of tijger. Die zijn ook niet als huisdier te houden. Honden en katten zijn daarentegen gedomesticeerd. Zegt hij heel mooi. En die hebben lichaamstaal. Jan Jacobs zegt Eerdmans als zo'n beest ontsnapt, is het een gevaar voor de buurt. Ja, er zijn in Amerika gevallen bekend dat baby's gewurgd werden... door een, een moeder, die was even, niet door de moeder hoor... maar die was even weg en vervolgens kwam de slang uit zijn slaap... en die uh, legde zijn, uh, zijn, uh, zijn lichaam om een, om een baby. Ik ga naar de eerste bellen, dat is Jacob Grit uit Delft. Goedenavond, Jacob. Ja, goedenavond. Ik ben het uh, uh, met je eens. Uh, dat uh, In ieder geval mensen die er geen verstand van hebben. En ik denk dat dat de meeste zijn die, die, die dat soort exoten in huis uh, halen. Uit, inderdaad uit sensatie. En daarom zeg ik ook geen sensatiedieren. Gedomesticeerde gezelschapsdieren. Zoals ja. honden en katten. En uh, nou ja, Fred vind ik al een beetje een, een randgeval. Ja. Maar uh, uh, dat kan wel. Want je inderdaad, je genereert uh, uh, uh, met die exoten, genereer je de, de illegale handel en criminaliteit. Ja. Yep. En uh, ik, ik, ik denk aan het dierenwelzijn. En uh, ja, dat moet je niet willen. Want de meeste mensen die doen een impulsaankoop. Precies. En het dierenwelzijn is er niet mee gediend. Jacob, Geel op één en... lijn, jongen. Bedankt, Jacob, voor je eerste beller. 0800 1121, als u nu belt. Ik zie ineens twee lijnen vrij. Dan zit u ertussen, hoor. Een slang is geen huisdier. Geen exoten achter de voordeur. Dat is mijn stelling vanavond. En Mark Westerdorp zegt ook eens... scheelt de politie bovendien een hoop werk... als ze geen ontsnapte slang of krokodillen hoeven te vangen. Precies, Mark. En Peter Seurissen zegt: Is je een, is je een tuinslang? Be Dat is een rare zin. Een tuinslang bedoelt geen probleem voor de dierlijke variant. Ik ben Paan, ik snap niks van die tweet. En meneer Groenland zegt: En een hond dan? En een kat? Vissen, cavia's, et cetera? Nou, Dave, ik heb geloof ik het verschil wel, wel duidelijk gemaakt. Uh, Arie van der Hagen uit Beverwijk. Ja, ja, ik ben hier. Yes. Uh, Arie van der Hagen. Uh, ja, ik ben helemaal met je eens, Joost. Ja. En uh, want ja, ik ik vind gewoon dat slangen en al, al alle andere dieren die jij opgenoemd hebt, die hoor je gewoon uh, niet thuis uh, te hebben. Nee. lekker uh, buiten in de wildernis. Ik heb het zelf uh, mee. Ik heb ik had zelf slangen in uh, in mijn tuin in Griekenland. En toen vond ik het fascinerend om naar zo'n holletje te gaan en te kijken van hoe die slang eruit kruipt. Maar ik had helemaal geen uh, uh, ja geen begrip ervoor om om slangen in ieder geval uh, thuis uh, te houden. Nee, moet, nee nee nee. Je moet er gewoon lekker daar blijven voor de veiligheid voor je buren ook. Ah, ja. En net zoals ze, zoals ze net gezegd hebben voor de politie, uh, ja, die heeft ook handvol werk. Daarna brandweer. Nee, laat ze lekker daar. En hou gewoon een kat in een hond. En hooguit een papegaai. Ja. En dat is het. Precies, Arie, dankjewel. Ja, de papegaai, daar wordt ook vaak van gezegd... ook dat is niet, uh, zeker niet dievriendelijk, want die beesten willen graag vliegen. Die kun je ook niet in een kooitje houden. Uh, dat dat, dat wordt ook natuurlijk, is ook een tropische variant. Uh, ik zie ook, als u denkt dat iedereen het met me eens is vanavond... dat zou je verwachten. Nee hoor, Chris van Egmond komt het Gasselte. Die is het helemaal niet mee eens, Chris. Ja, ja leuk. ik word het Gasselte. Even de radio uit, Chris, dan kom je beter door. Ja, is goed. Zeg het maar. Mooi. Nou, ik ben het hartstikke oneens... Waarom mag je dan een hond hebben, maar geen slang? Er staat hond... toch wel een... Uh... Ja. Nou, een hond heeft, heeft een, een hond heeft er 2000 jaar over gedaan om gedomesticeerd te raken. En met de een, met, met een, met een tropische varianten van dieren zijn we geloof ik net 100 jaar bezig, als ik het goed begrijp. Oké, okay, maar toch, uh, er zijn ook genoeg gevalse honden. Ja. Die, die ook de buren aanvallen en dergelijke. Dat, dat klopt, die staan ook op een lijst van, uh, tenminste voorheen, de uh, pitbull. Stond op een verboden lijst, die is daar is geloof ik weer afgehaald. Uh, dat zijn ook hele gevaarlijke rakkers natuurlijk. Ja, maar nou praat ik over een Cezere hondje van de buren. Oh. Die is zo vals als lab. <laughs> ja. Het ligt, ligt, ligt ook maar aan, van wat voor, ja, voor huis kun je zo'n beest geven? Nou, je hebt het nu over gevaar, daar kan ik een end met je meegaan. Maar het punt bij die, bij die reptielen is, een slang, wat, dat, dat is natuurlijk niet alleen gevaarlijk. Maar het is ook, mensen hebben er geen verstand van. Je weet helemaal niet wat, wat het is om een slang in huis te halen. Er zijn maar weinigen die een aquarium aanleggen, zoals Freek Vonk waarschijnlijk. Dus ja, dat, dat, dat beest dat, dat, dat kwijnt, het, het kwijnt weg. Een hond. Wat zeg je? Dat zelf geldt ook voor een hond. Ja, maar dat is minder, minder hey, de voor hond. de ja. Natuurlijk kan een hond mishandeld worden. Er ja, zijn ook mensen die nemen een hond, ze weten niet meer hoe ze ermee om moeten gaan. Mm -hmm. Uiteindelijk wordt die hond vals en belandt die ook in asiel. Ja. Maar volgens mij kan je een hond is dus beter te trainen om vriendelijk te zijn. Dat weten we want we zien genoeg honden gelukkig in zich gewoon gedragen en een slang is heel moeilijk te trainen. Ja, dat geloof ik. Ik groeel er ook van, maar ik vind wel dat die mensen... ja, als je een hond mag hebben, waarom dan geen slang? Oké, okay, Chris. Gemaakt, hoor. Dankjewel. 0800 1121. Als u het met me eens bent of oneens, een slang is geen huisdier. Dat is mijn mening vanavond hier bij Avondspits. Geen exoten achter de voordeur. Ik ga eens naar Walter Getruier uh, Hij is van het platform verantwoord huisdierbezit en volgens de overlevering bezit hij zelf een slang. Goedenavond, Walter. Ja, goedenavond. Klopt dat? Heb jij een slang in huis? Nou, momenteel alleen een aangedist, maar ik heb eigenlijk altijd slangen gehad. Maar ik ben ook uh, overdag altijd met slangen bezig, dus... Uh, oh, waarvoor dan? Slangen wekt, dat, dat klopt helemaal. Werk jij in de dierentuin? Uh, ja, klopt. Oké. Okay. En uh, welke dierentuin eigenlijk? Uh, Reptilium zoe serpo. Oké. Okay. En dat ligt in? Op dit moment eventjes zijn we gesloten in verband met nieuwbouw. Maar over een tijdje hopen we weer open te gaan... in de richting van Berkel Rode Reis. Oké, okay, ik vind het interessant. Jij bent dus een oud-slangenbezitter... en je hebt Repetilie op Den Haag dis nu. Tegelijkertijd ben je van het platform... verantwoord huisdierenbezit. Ja. En ik zeg, die twee dingen gaan niet samen. Nou jawel, uh, kijk als... Me... Er is al een paar keer gezegd dat mensen er weinig verstand van hebben. Nou, dat geldt ook vaak voor uh, het bezitten van honden. Feitelijk zou je eigenlijk alleen maar mensen... dieren moeten laten houden die er wel verstand van hebben. En dat zou je kunnen bereiken... door de mensen te verplichten om een soort van opleiding te gaan volgen. Voor ongeacht, wat voor dieren ook. Want uh, honden en katten... zijn ook dieren die heel erg problematisch kunnen zijn. Zeker wat betreft hun welzijn. Ja. Ik heb gisteren nog een hele documentaire gezien... dat er uh, heel veel... Ja, te vette honden en katten in Nederland zijn. Nou, uh, plezier, misschien wordt moeten we... Dat aangedaan ja. aan hun welzijn... Nou, ik ben het helemaal met je eens, dat is dat rijbewijs, uh, zeg maar dier, dierenrijbewijs, daar pleit je geloof ik voor, hè? Ja, klopt. Laten we beginnen, zou ik zeggen, trouwens, met eigenaren van dierenwinkels, dat die ook eens uh, misschien zo'n certificaat moeten halen. Ja, het is, het is een heel scala van, van, van dingen waar je aan moet denken. Het begint natuurlijk inderdaad uh, bij wat voor dieren kan je aanschaffen. Nou, ik heb net gehoord dat er heel veel dieren mocht aangeschaft worden uit import. Nou, dat moet je gewoon uh, verwerpen. Ja. Je moet, als je dieren wil houden, moet je alleen maar dieren houden die in gevangenschap daarvoor gekweekt zijn. En dat dat gebeurt schoen, overigens, ook Gebeurt dat met slangen, ja. ja, sorry. Worden die gekweekt in Nederland? Die worden massaal mee gekweekt. Als je nu op de, op de beurzen kijkt, dan zie je daar voornamelijk uh, dieren die gekweekt zijn in gevangenschap. Ook omdat er een hele grote hang is naar wat, ja, wat rare kleurtjes, dus albino-exemplaren. Nou, die komen in de natuur bij niet voor. En daarentegen bij de liefhebbers heel erg veel. Maar wat is dat nou voor, voor, voor fascinatie? Joh. Nee, dat is geen uh, Nee, maar een fascinatie, uh, waar komt die vandaan? Een grote hond en een... Buiten gaan en je buren daarmee imponeren. Het merendeel van de slangenliefhebbers zijn gewoon hele serieuze mensen die daar uh, ja, veel liefhebberij in hebben. Ze kunnen nog allerlei dingen ontdekken aan die slang. Ze moeten er wel wat moeite voor doen, maar dat vinden ze helemaal niet erg. Het probleem is dat wij altijd van de excessen horen. Van de, van de slechte handelaren die nou weer veroordeeld ja. zijn. Dat ja. is kort naar mijn idee. Maar ook van die dieren die ontsnappen. Kijk, als mensen weten hoe ze een dier verantwoord kunnen houden. Dat geldt ook voor honden en katten. Dan zou het aantal ongelukken veel minder zijn. Ja, maar nou ben je wel meer. Niet alleen honden, niet ook... alleen in, in het ja. kader van. Uh, bij het incidenten, maar ook het overbrengen van gevaarlijke ziektes. Ja precies, want je bent wel met me eens dat als je het over impulsaankopen hebt... dat een slang dan iets lastiger ligt dan een hamster. Nou, ik ben, ik ben helemaal niet voor impulsaankopen met wat voor dier dan ook. Nee, maar dat ook gebeurt. Ook een hamster, ook een slang, ook een hond heeft gewoon het recht op een goed bestaan. Juist. En je bent verplicht, vind ik, als je een dier aanschaft... dat je dan zo'n natuurlijke dood zo goed mogelijk gaat verzorgen. Ja, maar goed, met slangen omgaan, daar moet je wel heel, heel wat meer verstand van hebben. Dat bedoel ik ook te zeggen. Dan... Nou, dat, dat, dat vraag ik me af. Als jij op een verantwoorde manier een hond wil houden... en je wil rekening houden met, met, met de hiërarchie waar die in zit... daar moet je best wel het een en ander voor weten. Er zijn best wel veel problemen met honden in Nederland. Je noemde dan net de pitbull, maar dat is niet degene die de meeste mensen bijt. Dat zijn nou, de koldere drie. Maar even, even simpel, hè, Walter. We zijn 2000 jaar verder met, met honden en katten. Die waren ooit ook wild, dat kun je rustig zeggen. We zitten met die exotische dieren. Die zijn feitelijk nog, nog maar net uit, uit de tropen in, in Nederland. Dan worden die gekweekt. Dat, is, dat zijn gewoon wilde dieren. He, slangen en ja, kijk, het Helemaal weet, niet over alligators vond, hebben. Dan dus, zouden we ook niet aan het internet moeten... Kijk, de maatschappij is ja. veranderd. Kijk, nogmaals. Dieren die, uh, die gekweekt worden in gevangenschap. Vissen, katten, honden, slangen... Die zou je naar mij best wel goed kunnen houden. Daar doe je het wilt ook geen, geen kwaad mee. Nee, maar je kunt In geen... Kijk, heb, we hebben een cavia thuis. Dan koop je een bak met, met brokjes en die geef je. Als je een slang hebt, moet je volgens mij wilde muizen... en die schijnen ook gekweekt te worden, begrijp maar, ik, bij speciaal. Bij wilde muizen, de slangen, eigenlijk voor 99,9% met uh, doodvoer... we kunnen ze zelfs voeren met uh, drumsticks, gewoon bij de Albert Heijn gehaald. Eten ze ook goed, alleen moet je dan wat extra vitamine geven. Oh. En nou. als je je cavia alleen maar wat, wat groenvoer geeft... En ja, dan krijg je op een gegeven moment wel problemen met vitamine C en, en andere dingen. Oké, Walter... Bijna alle kavia's in Nederland zijn behept met schimmel, wat heel veel mensen niet weten. Nee. Dus de, als je de dieren wat verantwoord wil houden, komt er echt wel meer bij kijken. Walter... Ook bij een kaver, ook bij een hamster, ook bij een slang. Walter, bijzonder om te horen dat je van het platform Verantwoord Huisdierenbezit toch pleit voor de, voor de slang in de huiskamer. Ik, ik heb je gehoord. Nee, ik pleit ik pleit nee. voor... Alle dieren tot die op een verantwoorde manier gehouden worden. Ja. En dat er gedaan moet worden door mensen die daar een bepaalde mate van kunnen voor getoond hebben. Ja, goed. Oké, okay. je hebt het duidelijk gezegd. Zometeen hoor je tegeluid zeer waarschijnlijk van Rinus Hitsert van dierbescherming. Maar zover wil ik je bedanken, Walter Getruijer. Uh, dank je zeer. Uh, Kingerwart zegt op mijn stelling: een slang is geen huisdier. Moet je niet willen houden. Uh, die zegt eens: Eerdmans, uh, slangen, en reptielen, daar lusten de honden geen brood van. En Marlies Jansen zegt: Eerdmans, zou je niet met vergunningen kunnen werken? Er zijn hele goede, serieuze hobbyisten die het dieren wel zijn vooropstellen. Die is dus meer met Walter Eens. 0800-1121 als u nog binnen wil komen. We zitten nog tien minuten op deze zender met deze stelling van avondspits. Ik ga naar Nordien uit Deventer. Dag Nordien. Ja, goedenavond met Nordien uit Deventer. Ik ben het uh, eens met de stelling. Ja? Ja. De, de, woorden zeggen, de, de woorden zeggen het eigenlijk al. Het zijn exotische dieren en die horen in een exotische omgeving. Die hebben aparte voedsel, de faciliteiten moeten aangepast worden. En de willekeurige Jan met de pet hier in Nederland en misschien ook elders in Europa, die hebben er de ballenverstand van. De kans is zeer groot dat er onrecht wordt aangedaan aan zo'n beest en ja. het is hartstikke zielig. Je zegt het goed, eigenlijk zeg je het goed. Nou zegt net Walter, ja, maar jongens, het is gewoon niet waar... want ze worden ook door mensen goed ge, ze worden goed behandeld. Het, het moet nooit een impuls aankoop zijn... maar hij ziet helemaal geen onderscheid tussen een kavia en een slang. Nou, wat je vaak ziet in de maatschappij... is dat familieleden elkaar lekker maken of vrienden elkaar lekker maken. Mm. Internet is ook een goed middel ervan. En, en de kans dat het misgaat is echt zeer groot. We zien het vaak in de directe omgevingen. En, en nogmaals, wij hebben vaak de faciliteiten niet voor. Je moet met temperatuur, je moet met ja. lampen werken, je moet met bepaalde voedsel werken. En tuurlijk zal het vast wel goed gaan. Er zijn de mensen die er kennis van hebben. Maar uh, de overgrote meerderheid die heeft er toch de ballen van. van. Uh, ja. Ik ben het eigenlijk eens met de stelling. Dankjewel Noordin, voor je steun aan mijn stelling. De slang is geen huisdier. Gertie Himstra, goedenavond. Ja, goedenavond, Gertie Hiemstra. Um, Joost, ik ben het eens met je stelling. En ik ga je vertellen van het zomer nog in Duitsland. Ik weet niet of jullie het je nog herinneren. Daar had een gezin ook een terrarium met slangen. Die zijn er s'nachts ontsnapt en de twee broertjes zijn gewurgd. Dat vind ik toch ja. wel erg ja. gevaarlijk, hoor. Ja, ik, dacht, ik zei dat voorbeeld had. Ik dacht dat het Amerika was. Maar jij zegt, nee, het een... in Duitsland. Duitsland was het. Kijk, dat twee was broertjes. wel heel gruwelijk. Twee van twee en een van vier ja. of zo. Ja, de moeder moest iets even, die was even weg. Of het was s nachts. s'nachts. S'nachts? En die kroop gewoon, uh, die heeft zin. moet je kijken, wat een gruwelijkheid. Dat was, dat was... Ja. Daar heb ik nog eens over gehad met Walter, maar dat, dat, dat, dat, dat gevaar heb je dus niet met een, met een kat. Nee. Nou ja, het gevaar met de kat en een baby, dat de kat wel eens op het hoofdje van een baby gaat liggen. Hè? Maar ja, dat zijn natuurlijk... Ah. Ja, en we hebben natuurlijk in Nederland ook heel veel honden, maar in verhouding... Nee, ik... is denk ik de problemen met honden toch ietsjes minder dan met slangen. Thanks. Ja precies Gertie, dankjewel Gertie Imster uit Leeuwarden. Um, nog even naar meneer de Jong uit Amersfoort. Ja, Dag. goedenavond. Goedenavond. Uh, ik ben het ermee eens. Exotische huisdieren verbieden. Maar gewone huisdieren zou ik zover willen gaan. Niet door winkels, maar door, alleen door de fokker zelf. Ja, daar hebben we het al eerder over gehad in avondspits. Uh, en bovendien, ja? de mevrouw Dijksma heeft volgens mij nu ook bepaald dat, nu hoor ik mezelf dubbel, dacht ik... maar dat hij die, dat, die dat ook niet meer wil in de etalages. Daar mogen de huisdieren niet meer verkocht worden... bij de dierenwinkel. Ja. Oké, okay, meneer de Jong, zijn we eens... Dank u wel, Hoi. dank u wel, meneer Dong uit Amersfoort. John Koenraad eh, zegt mij eens op Twitter. Een cliënt in ons verzorgingshuis heeft een slang. Collega's gaan er met angst naar binnen. Zo'n dier is geen huisdier. 0800-1121. Kunt u nog inbellen, uh, mijn stelling. Een slang is helemaal geen huisdier. Moet je niet kopen. Uh, ik ga naar Rines. Rinus het: goedenavond. Goedenavond, Joost. Nou, hallo, je bent directeur van de dierenbescherming, Rijnmond. Uh, ja, Rinus, jullie hebben het alarmbel, uh, geluid. kun je wel zeggen... Uh, leg even uit. Nou, het, kijk, wij, wij zijn van mening dat exoten, uh, zijn toch vaak dieren die toch nog steeds en veel gevangen worden. Uh, dat is heel, heel, heel slecht voor, de dieren, want voor het dierenwelzijn. Dat is, dat is echt, uh, je doet de dieren zoveel pijn mee de dieren die het zelfs overleven, een groot gedeelte gaan nog dood. En dan komt er nog bij dat, vooral met name slangen, de mensen, uh, wat je net ook al vertelde, het is een impulsaankoop. En die hmm. impulsaankoop gaan ze kijken wat ze ermee kunnen gaan doen. Ja. Dan vinden ze het even leuk. Ze vinden het leuk voor de buren, maar dan moeten ze ze kwijt. Ja, precies. En dan komt het grootste probleem. En dan eindigen ze uiteindelijk bij jullie, want dat las ik ook in de krant. De dierenbescherming wordt overstelpt in de asielen met slangen, met zelfs krokodillen, met uh, weet ik wat allemaal. Uh, Papegaaien, schildpadden, pitons. Um, dat, dat, is, dat is een groot probleem. Ja, de, het is een groeiend probleem. En het is. Kijk, komen ze nog bij ons... dan hebben we in ieder geval voor het dierenwelzijn... dan hebben we iets goed gedaan. Dus wij ja. proberen die dieren tenminste nog een beetje... een normaal leven te geven. Maar de dieren die eigenlijk verdwijnen in, in, de, in de bossen... en in de parken en in de sloten... Ja. dat groeit ook, dat probleem. Die kom, je dan, die kom je dan inderdaad later tegen... maar dan leven ze niet meer. Maar, maar is nou zegt, Walter, het maakt uit... Uh, hij zegt eigenlijk, het maakt uit hoe je met zo'n dier omgaat. En daar pleit, dan pleit hij voor dat rijbewijs voor dieren. Uh, zou dat dan een oplossing zijn? Als je een slang koopt, dat je dan eerst, weet ik wat, uh, je kennis moet vergaren over hoe je zo'n dier houdt? Ja, nou, kijk, ik denk als de mensen genoeg kennis krijgen, dan zelf wel besluiten, dan ze het die niet gaan nemen, Want dan komen ze erachter hoe die werkelijk uh, uh, zich uh, gedraagt en zou ja. uh, moeten gedragen. Kijk, ik vind het... Een, een kleine verbetering, maar wij, ik blijf er toch nog steeds een tegenstander van, want deze dieren horen niet in een terrarium. Nee. Een, een slang hebben een, een, een jachtgebied van, van enkele kilometers. En dan gaat er niet in een, een kleine, ik snap twaalf, er ook wakker. helemaal niks van dat het leuk is. Je kunt het niet gezellig aaien. Met kinderen is het waardeloos. Het is nog gevaarlijk ook. Ik snap werkelijk niet wat je met een slang uh, moet doen uh, op de bank. Het punt is natuurlijk ook uh, met, met, met, met, met een slang. Het it, it is nog steeds helemaal geen huisdier om uh, hè, gezien de lengte van de tijd dat ze zich aan kunnen passen. Ze dus blijven gewoon wilde dieren. Net als okay. met wilde dieren in ja. het circus. Ja, nee, maar je, je, je, geeft, je, je, je neemt iets in huis wat voor je gevoel de natuur zou moeten zijn. Nou, Ik, vind, ik heb het één keer echt gezien dat de slang een slang een, een rat zat te verorberen. voor de rot voor die rat, maar ik vond het prachtig om te zien. Ja. Dat vind ik de natuur. En dat ga ik niet in een aquariumpje doen. Dat Precies. is absoluut niet. Rien, dus luister even naar Sebastian Scherfer Die koppel ik er even bij. Uit Utrecht, uh, op lijn 1. Sebastian, goedenavond. Goedenavond, met mis... Ja, Jij belt in uit Utrecht. En je hebt een dierenwinkel en je bent het niet met mij eens, hè? Nee, niet eens een klein beetje inderdaad, Joost. Uh, het zijn inderdaad geen huisdieren, maar het zijn wel dieren die je thuis kunt houden. mits je voldoet aan de eisen die de dieren aan hun omgeving stelt. Mm. En natuurlijk, een impulsaankoop, ja, dat moet je zien te voorkomen. Ja. Maar Rinus Hitser, die ook hangt, die zegt... ja, maar het, het zijn ook helemaal geen huisdieren. Het zijn tropische nee, dieren. Nee, maar dat zeg ik ook. Het zijn geen huisdieren... maar het zijn wel dieren die je particulier kunt houden. Net zoals je bijna alle dieren particulier kunt houden. Hoe verklaar je Sebastian... dat nadat ze bij jou de winkel uit zijn gegaan... dat ze dan bijna, voor een groot deel althans... weer eindigen bij de asielen van Rinus. Uh, omdat mensen... Dat is onzin. Dat is een totaal nul verhaal. Uh, dat heeft te maken met het feit... dat er een positief lijst voor dieren aankomt. En ja. Daarom is het nu heel erg mooi om een beetje negatieve publiciteit... rond het houden van bijzondere dieren te creëren... in de hoop dat die positieve lijst misschien wel aangenomen gaat worden. Ah. Dus bevallig hebben net de Universiteit van Leuven en van Utrecht... hebben vernietigende rapporten geschreven over die lijst. Dus vermoedelijk gaat het, uh, het hele verhaal niet door. Maar... Rinus, reageer even, Rinus Ja, dit, dit, dit vind ik onzin, wat, u, wat deze meneer nu wil ook te verkondigen. Het gaat, ik ga geen reclame maken voor de positieve lijst, want die zou ik nog reeds uit mijn hoofd weten. En dat vind ik ook nog niet zo, op dit moment niet zo belangrijk. Het gaat over het wel... Niet zo belangrijk, dat is jullie belangrijkste streef in de laatste jaren. Laat even, Rinus, Sebastian, ja, Rinus Hitsert. Ja? Vertel. Nou, ik ben, ik ben van mening dat wel zo'n dieren daarmee in, in gedrang komen. En of dat nou een positief lijst, of een, dat maakt mij niet zoveel uit. Een slang is geen huisdier. En dan kunnen we wel springen van, ja, je kan hem thuis houden. Je kan hem nooit in de natuurlijke omgeving laten houden. Dat kan bestaat gewoon niet. De ruimtes zijn veel te klein. Temperaturen zijn te verschillend. En dat ja. is gewoon niet goed. Dat dat echt, echt, Sebastian. Echt, echt, echt, ja, maar dat, dat zeg je nou. Echt, maar Sebastian, de, de, de kat heeft er 2000 jaar. naar. Luister Kijk even naar, naar mij als ik een vraag mag stellen, Sebastian. De kat heeft er 2000 ja? jaar over gedaan en de hond... om zich een beetje aan te passen aan, aan, het, aan het, het, het schootje van de mensen... Hè? op de bank bij de open haard. Dat ga je toch een slang niet aan zitten doen? Nee, maar vrijwel alle bijtincidenten en andere incidenten... die met dieren plaatsvinden in Nederland... zijn met die bekende dieren. Paarden, honden... Uh, ...heeft ook katten, denk aan toxoplasmose... ...niet met de bijzondere dieren. Echt waar. Nou, het, zei, het, in de kerk is, ja, wel is een, door de uh, cobra gebeten, twee maal zelfs. Hoor. Dus ik weet niet wat, wat, hoe, hoe die er daarbij komt. Dus dat is gewoon onzin. Die dieren zijn en hoeveel bij incidenten gegeven. zijn er per jaar met, met uh, honden? Ja, maar er zijn ook een aantal grotere aantal honden. En ook, ik, ik, ik, ga niet, ik zeg niet dat ik eens ben met het gedrag van honden. hoor ik mij niet zeggen. Bezien. Het gaat niet over exoten. En ik vind dat ze exoten niet thuis horen bij mensen thuis. Zo is dat. Ik ben het eens hoor, Sebastian. Ik, ben, ik ben Nee, je blijft ik het ben omeens. Ik ben het totaal mee omeens. Ja. Hey. Dankjewel Sebastian Scheffer, dankjewel. En ook Rienus Hitsert van de dierenbescherming Rijnmond. Dankjewel Rienus voor je reactie. Eh, we gaan nog even naar beller toe. Marianne van, van, van Splunter, goedenavond. Goedenavond met Marjanda. Vertel. Hallo. Ja, ik ben het eens met de stelling. En ik zou uh, zelf nog wel een stapje verder willen gaan... Um, ik denk dat mensen over het algemeen um, het al moeilijk hebben genoeg hebben om uh, goed voor hun huisdieren te zorgen. Dus laat staan voor dieren die uh, exotisch zijn. Ja. Dus dat is punt 1. En daarna denk ik dat, uh, die, dat de dit ook illegale dierenhandel in de hand werkt. Als mensen dat uh, willen, dan hou je dat in stand op deze manier. Ja. Nou, nee, dat denk ik ook. je dankjewel Marjanne van Splunter. Want het, het, is, ja, het, het, het komt ineens helemaal los. Dat zie je wel vaker aan het eind van de uitzending. Dan komt het uh, flink door na zo'n pittige discussie. Het was mooi om te horen, moet ik zeggen. De slangenkuil gaat nu alleen wel dicht, luisteraars. Want uh, we zijn er doorheen. We zitten tegen zevenen. En uh, u kunt uh, zometeen uh, op deze zender gaan luisteren naar het NTR-programma Kunststof. Dank voor het bellen, twitteren, meedoen en, uh, enzovoorts. Uh, luister vandaag in kunststof Jelly Brouwer, die schrijver Hans Munsterman heeft uitgenodigd... om alles te vertellen over zijn boek Misha. Eh, morgenochtend moet u niet vergeten naar vandaag de vrijdag te kijken. Het WNL-programma op Nederland 1, dat begint om 7 uur... en dat kunt u zien tot 9 uur in den ochtend. Volg ons als u wil op twitter.com, apenstaartje, avondspits WNL... of apenstaartje Eerdmans, dan kom je bij mij uit. Morgen bent u weer eh, welkom natuurlijk in het theater van het argument... Vanaf half zeven zijn de deuren geopend. Half zeven dus, morgenavond, een nieuwe avondspits, een nieuwe stelling van de dag. Heel fijne avond, graag, tot morgen. Morgen, van zeven tot acht. Manjare, de grote groenteshow. Met chef Jonathan Carpathios over zijn kookboek Echt eten met de groenten van John. Jonah Freud kookt uit de groentebijbel en Nicolaas Klee kiest de fijnste wijnen bij de fijnste groentes. Luisteren naar Mangiade. Morgen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Risicomanagement 11. Internet.